tijdens de vele onderhandelingen die gaan volgen. Ja, kabinet Jetten wil op 23 februari op het bordes staan. Ander nieuws dan. We hoeven binnenkort misschien wat minder lang op de trein te wachten. Als het aan ProRail ligt, gaan er straks op sommige trajecten... namelijk een stuk meer rijden, schrijft de Telegraaf. In en rond de Randstad moeten er op meerdere lijnen... 16 treinen per uur gaan. Dat is iedere 7 minuten. Dat zou kunnen door een paar kleine aanpassingen aan het spoor te doen. En we drinken steeds meer alcoholvrij bier. Blijkt uit nieuwe cijfers waar het AD over schrijft. Volgens bierbrouwers komt dat onder meer... doordat de smaak steeds meer op die van gewoon bier is gaan lijken. Ook is het op veel meer plekken te kopen en is er ook steeds meer keuze. Inmiddels is 8 tot 9 procent van al het bier in Nederland alcoholvrij. Ja, en dan het weekend weer van Weerplaza op steeds meer plekken. De zon, het wordt 0 tot 7 graden. Morgen, grijs en nat q Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment acht files in Nederland. Jorten files met een vertraging langer dan 10 minuten. Te beginnen op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. 12 minuten vertraging tussen Oudijk en Duitsland. Op de A15 is een ongeval gebeurd. Zorgt van Ridderkerk naar Gorkum voor 25 minuten vertraging. Tussen Sliedrecht West en hardingsveld giesendam Dan op diezelfde A15 maar dan van Gorkum naar Ridderkerk. Daar zorgt een defect voertuig voor file. 25 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. En dan de A325 Nijmegen-Ridderkerk. Richting Arnhem. Een kapotte vrachtwagen daar. 12 minuten vertraging tussen Ressen en Elden. Flitsers gespot op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. bij Hektome 12 35.3. En op de A6, Lelystad richting Muidenberg. 62.4. Q-Music, Jorien Renkema. Ja hoor, we zijn los. We zitten in de top 10 van de Q-Top 500 van de 90s. Met nu op nummer 9, Marco Borsato. Q-Top 500. Ik heb niet verdwijnen Als je zou gaan Neem je mijn door. Komt ie Je kijkt maar en let je uit. Geen keer in de zoveel tijd komen dromen. De hofleverancier van deze lijst, Marco Borsato. Deze week vaker voorbijgekomen dan de Backstreet Boys en de Spice Girls. Met maar liefst 10 noteringen. Dit was zijn hoogste op nummer 9 in de Q-top 500 van de 90s. Dromen zijn bedrog kwam daar terecht door onder andere de stem van Martine. Hoi Jarin, ik heb gestemd op uh, Dromen zijn bedrog van Marco Bosato. En als ik daar weer aan denk, dan denk ik aan de tijd dat ik nachtigjes draaide in een bejaardenhuis. En als we dan tijd hadden, deden we het grote scherm omlaag en een dvd-speler aan... met de dvd van het concert van Marco Bezapel. En daar lekker hard meezingen. van deze lijst. Daarop gaat Paula... zo meteen helemaal uit haar dak. Die schreef bij haar stem op dit liedje... dat ze hiermee in haar hoofd even teruggaat... naar Smitty's Palace in Eesveen. Gouden tijden, zegt ze. Nou, ik weet toevallig dat je daar heel goed kon uitgaan... op de zondagavond in de jaren negentig. En dan kwam natuurlijk ook deze voorbij. Dank voor het stemmen op Two Brothers on the Fourth Floor, Paula. Velen waren met jou. Dreams is terechtgekomen op nummer 8... in de Q-Top 500 van de 90s, editie 2026... Survive. So survive. Dreams make a wish come true. Oh, keep your dreams alive. van Dreams in de top 10. Wat een geweldige opsteker voor die lieve D-Rock en Death Ray van True Brothers on the Fourth Floor. Bedankt voor deze prachtige week. Kan niet wachten tot de Foute 1500. Ja, maar daar zijn we nog lang niet, want we zitten nog in de top 10 van de Q Top 500 van de 90s. Op nummer 8 hoorde je de hoogste notering voor True Brothers on the Fourth Floor. Dat was natuurlijk Dreams. Door dan naar de nummer 7 in deze lijst. Ik moest heel erg lachen om de motivatie van Nathalie. Die heeft het nummer namelijk helemaal grijs gedraaid in de jaren negentig. Maar dat was eigenlijk met tegenzin. Hoor maar. Ik heb gestemd op uh, Metallica met That Think Els Omdat in die tijd ik verschrikkelijk verliefd was op mijn uh, buurjongen. Die ontzettend fan was van Metallica. Waardoor ik die muziek ook eigenlijk even moest luisteren. Om te horen wat het allemaal inhield... Uiteindelijk vond ik het echt verschrikkelijk, die muziek. Maar ja, ik was zo verliefd op hem dat ik toch bleef luisteren. Nou, ik ben benieuwd of het wat is geworden met die buurjongen, maar het klonk niet echt zo. hè? Nou, Nathalie, zet hem dan maar extra hard. Ja, of juist niet, kijk maar even wat je doet. Maar die buurjongen moet sowieso nu de radio aanhouden. Op 7 dit jaar, één plekje gestegen. Nothing else matters van Metallica dus. 7 in deze lijst met Teleca. Ze zijn deze zomer door heel Europa te vinden, behalve in Nederland. The Q Top 500. Ja, dat is weer een kleine tegenvaller. Maar gelukkig uh, wel één plekje gestegen dus... in deze Q-top 500 van de 90s. Nou, de mannen die je nu gaat horen... die hebben ook een hele drukke agenda dit jaar. En dan wel, vooral in Nederland. Eind jaren 90 bereikten ze een hoogtepunt... en een carrière met het liedje dat je nu gaat horen... op nummer 6. En dit jaar lijkt weer een hoogtepunt te gaan worden voor ze. Drie shows doen ze namelijk in de Ziggo Dome in het najaar. Ik heb het over Acta en de Munich. Deze maand waren ze ook nog onderdeel van de vrienden van Amstel Live. En ik wil bij deze even een oproep doen aan Desly Rombaut. Desly, het is uh, tijd om je vriend Herman te appen. Want zijn liedje komt nu op de radio. Ik zal er even bij zeggen... Uh, Desley die stemde op het regent zonnestralen... ...van Arkda de Munich. En die schreef erbij dat hij uh, altijd een geluidsopname... ...naar Herman stuurt waarin hij dit liedje... ...luidkeels meezingt. Dus Desly, open die dictafoon maar, daar ga je.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 Zijn naam in de krant. Oh, rust te gaan malen. Oh, het oh. oh, oh, oh. lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regen zolen stralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en zo zeggen. Hij was een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 Maar weer molregend af ja. en staat dan op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn.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 Lidl, je verdient het. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Maak nu met Lidl kans om naar de Olympische Spelen te gaan. Scan je Lidl Plus bij de kassa en doe mee. Lidl, official fresh partner van Team NL. De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel.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 Geeft ruimte. Gratis CV-ketel. Kijk op Remeha.nl slash gratis. Nu tot 50% korting. Kijk snel op osc.nl. Je denkt misschien, dynamische energie klinkt spannend. Maar dynamische energie van PowerPeers is vooral slim. Want je betaalt altijd de actuele prijs voor wat je verbruikt. Dus kom in beweging. Iedereen kan dynamisch. Met de dynamische energie van PowerPeers. De zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het is maximaal een graad of zeven. Morgen wordt het een natte dag, dan wel iets minder koud verkeersinformatie door Flitmeister. Op dit moment staan er 12 files in Nederland. Drie daarvan zijn langer dan 10 minuten. Eerst op de A2 van Eindhoven naar Maastricht Noord. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Batadorp en De Hocht. Komt door een defect voertuig. Op de A15 is een ongeval gebeurd. Zorgt van Ridderkerk naar Gorkum voor 25 minuten vertraging tussen Sliedrecht West en Hardingsveld-Griesendam. En dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Een defect voertuig. 25 minuten vertraging tussen Nijkerk en Strandhorst. Mocht je ergens anders in de file staan, dan weet je dat die niet langer duurt dan 10 minuten. De Q Top 500 van de 90's. Dan snel door met de ontknoping van deze lijst. Met nu de nummer 1 van Erik van der Born is de nummer 5 geworden van de Q Top 500 van de 90's. En Erik kondigt hem zelf even aan. Ja, daar is hij dan. Onze nummer 1 Wonderful Days. Ons disco-douche-nummer. Wij hebben namelijk van onze badkamer een soort disco gemaakt met mooie discolampen op aan het plafond en op de grond Goeie JBL-box erbij. En lekker rammen. Uh, al soppend en al dansend... en al zingend en al schreeuwend... staan wij lekker onder de douche op dit nummer. Nummer 5. Dat we deze gigantische hit hebben te danken aan een halve kilo kaas. Dat hoor je goed. Mental Tio kwam na het stappen thuis midden in de nacht. Had een gigantische zin in kaas. En hij besloot dus de halve kilo uit zijn koelkast op te eten. Maar ja, toen kon hij niet meer slapen door een volle kaasbuik. Dus uh, hij ging in zijn studio zitten om te gaan knutselen. En toen pakte hij dit liedje random uit zijn platenkast. Hé, hey, die zit wat in. Love, dus daar zat hij, misselijk van de kaas. Een klassieker te maken die 32 jaar later in de Q-top 500 van de 90's terecht kwam op so nummer 5. Is het bijna tijd voor de top 3 van de Q Top 500 van de 90's. Welke nummers hebben dat erepodium gehaald? Dat is de grote vraag. Je hoort zometeen de ontknoping. Maar ik kan je alvast vertellen, de Backstreet Boys hebben het net niet gehaald. Want zij staan op vierde jaar met I Want It That Way. Yeah. You are my fire, the one I believe When I say I want Ik hoor je op je Music de beste tracks uit 1990 tot en met 1999. The Q top 500. Van de 90's. En die week is voorbij gevlogen. We zijn gewoon al bij de top 3. Het is tijd voor het brons in deze lijst. En die medaille is voor Robbie Williams. En voor Shannon is deze track een herinnering aan samen zingen met haar moeder. Hey Jorien, zometeen speel jij een van mijn top 3 liedjes af. Het liedje Angels van Robbie Williams... Dit liedje doet me altijd enorm denken aan mijn moeder. Vroeger, wanneer het op de radio was, zette ze het geluid. Zo hadden de buren het konden horen en zong ze volmondig mee. Het begon als het favoriete liedje van mijn moeder. Maar momenteel is het een van onze favoriete liedjes... die me altijd aan haar zal blijven denken. Nummer 3. I sit away, there's an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 Robbie Williams en Angels. En als ik dan nu de nummer 2 instart, dan weet je denk ik al welk nummer dit jaar op nummer 1 staat. Maar dat zometeen. Want eerst op 2 dus 5 meiden waarvan je bijna alle liedjes kan meezingen, denk ik. Nummer 2, ja. I can't Wie zou er dit jaar op nummer 1 staan van de Q Top 500 van de 90s? Ik maak het zo meteen officieel, maar eerst de top 10 in één minuut. Nummer 10. Daar stond Guns N' Roses. In the no 9. De hoogste van de 10 noteringen van Marco Borsato. 8. Two Brothers on the Fourth Floor met... 7. Nothing else matters. Het was Metallica. Never 6. Net als vorig jaar, Agda en ik. Waar het regent. En het regent. Zonne-stralen. 5. Natuurlijk in de top 10, Charlie Lanois, Mendel T.O. 4. Wat voor de Backstreet Boys? Vier. Q Top 500 van de 90s is eentje waar jij onlosmakelijk mee verbonden was in de jaren 90. En Nathalie? Ja, dat klopt helemaal. Je hebt het helemaal goed. Voordat we verklappen wie of wat er op de nummer 1 staat, um, kun jij misschien even omschrijven hoe jij, hoe jij er als superfan van deze track uitzag in de 90s? Oh, goed, ja, dan gaan we echt een beetje in hokjes denken. Maar uh, ik uh, liep in uh, een Ultraining of een Cavello. Ik had Nike en Max aan en ik had mijn haar zo half uh, kaal geschoren. Wat er ook vanaf was, zat strak in een staart met vlechtjes. Nou ja, dat was ik. Ja, jij was een grapper. Ja, een echte ja. Ja, dus dan kunnen we hem eigenlijk al invullen. Maar voor de vorm, Nathalie, wie staat er voor de vijftiende keer op nummer 1 van de Q Top 500 van de 90's? Ja, dat is natuurlijk die ik heb al al met Rainbow in the Sky. I want to see the rainbow high in the sky. I want to see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile. Het beste nummer uit de 90's. Deze hele week ging ik weer terug naar mijn jeugd. Dankjewel, Q-Music. Nou, jij bedankt voor het stemmen, Timo. En Saskia zegt, wat jammer dat de lijst er al weer op zit. Het kon mij echt niet lang genoeg duren. Echt van genoten. Nou, wij ook zeker. Tot zover de hits uit de jaren 90. We gaan weer terug naar de hits van nu. Domin hoor je zo meteen met een nieuwe top 40. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast...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 Alle kleden en look look tot en met 270 gram, tweede gratis. Amek Haarverzorging en Styling, tweede gratis. Lekker Alle Fleuriel en Robijn, ook tweede gratis. Zoe. En alle Amek Geurkaasen, Geurstokjes of Geurtheelichten, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster!